Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De jongerensoos Joko houdt na 25 jaar op met het organiseren van de wandelvierdaagse in Riel. Al dus het persbericht van Anja Monen en Michel Maas. Ze zeggen, we hebben altijd tegen elkaar gezegd, als we stoppen dan doen we dat samen. De laatste wandelvierdaagse voor de twee bestuursleden start dinsdag 6 juni. De volgende schrijving is... ...aanstaande donderdag in het noodgebouw van basisschool De Vonder. Het kost 4 euro per persoon en op 8 juli is het officiële afscheid. De organisatie Joko draagt het voorzittershamertje over in Riel... ...en hierbij dus ook een zilveren bestuur. Omdat het zulk mooi weer is, zet elektromodelvliegclub Nieuwkerk in Goorlen... ...vanaf vandaag de spreekwoordelijke deur open... Tot en met zondag zijn bezoekers welkom om kennis te maken met het modelvliegen. Er zijn demonstraties en er is een mogelijkheid om zelf een vliegtuigje te besturen. De Goordense Club met zijn leden staan klaar om alle vragen te beantwoorden. De open dagen zijn op het eigen vliegveld van de club aan de Aalse Dijk in ingeoren. En wel op dinsdag tot en met vrijdagavond van 6 tot 9... En in het weekend van 10 tot 5. De hal van het gemeentehuis in Groenen is de komende vijf weken decor voor de amateurkunsttentoonstelling 2017. De lokale omroep Groenen was te plaatsen en sprak onder andere met Willeke Seters. Zij is ook kunstenares. Ja, ik heb Anouk meegenomen. Anouk is een mozaïek en het is een mozaïek gemaakt van stof. Het, is het merendeel is stof, alleen de ogen en een gedeelte van de mond en de achtergrond zijn van mozaïek gemaakt en van glas. Als stof gebruik ik vilt, fluweel, maar er zit ook waslijn in. En dat plak ik allemaal op de ondergrond. En ik heb nu meerdere uh, uh, schilderijen gemaakt, maar één daarvan is Anouk en die heb ik meegenomen. De expositie is nog tot begin juli te zien. Tot besluit het weerbericht. Wederom warm weer, maar iets minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt onder de beide 24 graden. Morgen wordt een lentedag. Het blijft droog en er zijn zonnige perioden. Komend weekend moeten we even afkikken, want dan gaat de temperatuur naar 20 graden. En dit is ook normaal voor het begin van juni. Tot zover het Lokale Omroep Goren Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl